Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst in maanden zitten er weer supporters in een voetbalstadion, is bij NEC de Graafschap. Daar wordt onderzoek gedaan naar hoe je coronaproef naar dit soort evenementen kunt gaan. Verslaggever Eline de Zeeuw legt uit hoe het werkt. Al die mensen die zijn van tevoren getest afgelopen vrijdag. En die worden volgende week nog een keer getest uh, op het coronavirus. Uh, en die, eigenlijk hebben al die bubbels hun eigen regels en vrijheden om de risico's achteraf te kunnen bepalen. Sommigen moeten een mondkapje op, anderen niet. Sommige fans mogen gaan zitten waar ze willen. Anderen die moeten op een vaste stoel blijven zitten met anderhalve meter afstand ernaast. De ene mag de horeca bezoeken, de andere niet. In totaal zijn er vandaag 1300 voetbalfans bij. Eline heeft geluk, ze zit in het vak waar alles mag. Maandag was er in Utrecht ook al een proefevenement. Dat was een congres. Daar blijkt nu één iemand naderhand positief te zijn getest. Een medewerker die van tevoren wel negatief was. De politie in Den Haag heeft een man van 22 opgepakt na een steekpartij gisteravond. Een man van 44 raakte daarbij zwaar gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. Het zou gebeurd zijn in een huis waar nog meer mensen waren. Naar hen is de politie nog op zoek. In de Engelse stad Birmingham hebben twee jongens van 15 een auto gestolen waar nog twee kleine kinderen in zaten. Ze jatten de auto van een oprit en die werd snel gemist omdat de vader van zijn kinderen van 2 en 4 net uit de auto wil halen. De politie ging met een helikopter achter ze aan en kon de kids na een kwartier weer bij hun ouders brengen. De dieven worden nu ook beschuldigd van ontvoering. Het lijkt op verschillende plekken in Nederland een nieuwe trend. Zwemmen in zee, weer of geen weer. Ook in Vlissingen is een groepje van artikelingen dat elk weekend een duik neemt, ook al is het nog februari. Ja, koud, maar wel lekker. <laughs> je gaat erin, dan krijg je een klap van de kou en dan voel je vanaf binnen voel je de warmte weer door je lichaam gaan en dan, ja, dan leef je weer, dat is beter dan wat dan ook. Eerste keer super koud, maar toch ook heel erg lekker. Mocht je nou geïnspireerd zijn, let wel op. De reddingsbrigade waarschuwt dat het niet voor iedereen is weggelegd. Je moet getraind zijn op de kou en ga nooit in je eentje zwemmen, zeggen ze. Het weer. Ja, deze week hebben de fanatiekelingen dus wat meer geluk met het zwemmen. Want de zon schijnt volop. De temperatuur ligt tussen de 14 en 19 graden. Morgen iets meer bewolking en wordt het nog wat warmer. In het zuiden gaat het richting de 20 graden. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 ZFM. Fm system has broke down.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 Hij is dando vueltas por condado. Contigo siempre arrebataal. Tú no eres mi señora, pero toma 5 mil, gastala en Sephora. Li Button ya no compren Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta pa' ser doctora. Pero le gustan los títeres, bullendo moto. De ti 24 horas. ik me vraagt, doe ik het. me pongo y ik het. Si me vraagt, si me vraagt, doe ik me vraagt, me Here in these waters, so sick to my stomach.